La la la la la la la la la Ben la daar? Ik ben hier. la la leuk, hè? la la la la la la la la la la la la la la la la la la wij gaan lunchen. Ja. Lekker broodje eten. En uh, wat is meer zij? U ook hoop ik daar, aan de andere kant van de radio, van de, de computer, telefoon. Weet ik hoe u ons beluistert, maar in ieder geval... als u zo gaat lunchen, eet u vooral smakelijk. Begin van de nieuwe werkweek, weer begin van vijf dagen lang ZFM Luncht. En, uh, dat gebeurt natuurlijk vandaag, en, uh, woensdag, donderdag, vrijdag, met mij, met mij, mezelf en zo. En uh, Angela en donderdag met Dolly. En uh, morgen met Sharon en Dolly. Dus dat is ook gezellig natuurlijk. Charles is weer terug van vakantie, dus hij kan weer aan de bak morgen. Ja, huiken zweet er weer even uit uh, op de radio, hè. Gewoon even weer hard werken. Dat is al nodig. Goed, nou, uh, wij zijn er weer. Uh, wat hebben we vandaag allemaal? Nou, ik heb natuurlijk uh, straks een 3 in eentje Deze week is uh, helemaal volgepland. Ja, want u reageert leuk op uh, onze drie-in-eentjes. We krijgen ze leuk uh, regelmatig binnen, nieuwe. U weet het, u uh, mag dat zelf bepalen, hè? Drie-in-een. Drie platen van één artiest. Dan wel met een, uh, uh, hetzelfde onderwerp. Dus bijvoorbeeld... Uh, 3 in 1, eh, drie platen over een fiets, noem maar wat, ja, kan je doen, 9 drie, drie. miljoen bicycles, uh, bicycle race, noem maar, maar gewoon even wat, hè, gewoon even je, ja, hey kleine meiden op je kinderfiets, ja, nou, bijvoorbeeld, of uh, de wielen van de fiets van Piet, ja, uh, yeah. uh, kan allemaal. Ja, ja, dat kan, allemaal. Dus uh, dat dus uh, is even een voorbeeldje. Hè. Dus uh, als je denkt, nou goed, ik wil uh, drie in maken met het onderwerp fiets. Nou, dat kan. Of uh, bijvoorbeeld met het onderwerp uh, auto. Of, uh, ja. Maar het mogen ook gewoon drie platen zijn van je favoriete artiest. En dat doen we vandaag weer. Nou, ik heb er een stuk of zes binnengekregen, dus uh, dat is hartstikke leuk. En die gaan we de komende dagen natuurlijk allemaal uitzenden. Ja, ja we zenden ze altijd uit, hè. We niet zeggen van, die doen we niet. nee. We zenden ze allemaal uit. Dus als u er een instuurt... En dat kunt u doen, natuurlijk, gewoon door ons te benaderen via onze Facebookpagina ZFM Zandvoort. Of uh, via de Facebookpagina Zandvoort Luncht. kan ook. Ja, kan allemaal. Of als je vriend bent van mij of van Angela, dan stuur je gewoon een pb'tje. kan ook. Kortom... Oh ja, en euh, nog ander groot nieuws, natuurlijk, voor, euh, voor alle fans van, euh, van, euh, van euh, de dus destijds toch wel bekende Harlemse Soulband, Soul van Blues. Wat ik geloof ik zelf ook in gezeten heb. Uh, hij is te vinden hoor, op Spotify, iTunes en zo. Dus als u die muziek nog eens terug wil horen, het kan. En dit is Gordon Lightfoot. En dat heet Sundown. I can see her lying back in her cell Het Sundown. Nou, like ja, zometeen dus een uh, nieuwe 3-in-1 vandaag uh, aangevraagd door. Maar uh... nou, dat vertel ik straks. Nee, vertel ik wel niet, vertel ik straks. Want we gaan eerst nog één plaat doen en dan komt hij, de 3-in-1 van uh, vandaag. En dat is een hele mooie, hoor. Ja, dat is een hele mooie, Het is een hele leuke om uh, te horen. Maar eerst Lobo nog even en Me and You and a Dog Named Bull. I remember to this day the bright red Georgia clay And how it stuck to the tires after the summer rain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 can still recall The wheat fields of St. Paul And the morning we got caught Robbing from an old hymn Old MacDonald, he made us work But then he paid us for what it was worth Another tank of gas and back on the road me and you and a dog named Boo, I'm traveling and I'm living off the land. Me and you and a dog named Boo, how I love. I'll never forget the day We motored stately into big L.A. The lights of the city put settling down in my brain Though it's only been a month or so That old car's bugging us to go We gotta get away and get back on the road again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 Me and you and a dog named Boo. En uh, dat was uh, Lobo. Ja, um, nieuw onderdeel. Sinds wij natuurlijk uh, zondag een week geleden die Veronica-uitzending uh, maakten, hebben we het idee opgevat om gewoon de 3-1 van Lex Harding gewoon weer uh, nieuw leven in te blazen. Uh, Lex heeft een gebeld, uh, Lex van een goed zo. Of ik ben goed. Nou oké. Okay. Dus uh, we hebben gewoon uh, de 3-1 uit uh, toen de tijd, de Lex Harding-show uh, bij Radio Veronica, het schip. Dus. Hebben we weer een nieuw leven ingeblazen. En uh, nou, u kunt, uh, u kunt ze indienen. Hè? Ja, u, kunt ons, uh, u kunt ze zelf bedenken. Drie platen van één artiest. Of drie platen met een gezamenlijk onderwerp. Dat mag ook. En uh, u kunt ze dus indienen. Stuur ze gewoon naar ons toe. Via uh, Facebook kan dat bijvoorbeeld. Uh, via de pagina Zandvoort Lunch, Of via ZFM Zandvoort. Of natuurlijk via een pb'tje aan mij. Of Angela. Of Dolly. Of hoe dan ook. Uh, kan allemaal. En dan gaat u die op maandag, woensdag en vrijdag gaan we die draaien. En uh, als ik er ben, ik weet niet of Charlotte het straks ook over gaat nemen. Dat mag natuurlijk. Maar uh, in ieder geval, uh, maandag, woensdag, donderdag, vrijdag doen we het in ieder geval. Dat is het ding wat zeker is. En vandaag hebben we een hele mooie. Vandaag heb ik een die is ingediend door Ronnie Brouwer. Ja, Ronnie Brouwer, die heeft er een ingediend. Ja, echt wel, Ronnie. Ja, die heeft er een ingediend. En hier komt hij. Hij is mooi. Luister maar. In. ain't, Searching. Searching, searching for so very long, baby. Well, you see, I've been searching yep. to find somebody just like, you. just like you, just like you. Oh, and for some folks, some folks, uh, it takes a lifetime. Well, all you see, to find to find. that special someone I've been looking for in my life? Oh, she just might be out over here somewhere for me. I've been looking and looking and searching, and trying to find. Oh, girl, oh, girl, oh, girl. she might be right down right here. She might be right there. She might be over here. Might be over here. She might be over here. She might be over there. You see that? Yes, I am, yes I am. Oh yes I am Okay I've been out there searching day I've been looking Dream and all the things you wish. You know you, what's that, baby? I'd wish the world had all happy, happy people, and there'd be no more wishing to do. Everybody, call this. It's a shame but I'm giving you back your name Yeah yeah Yes I'll be on my way I won't be back to stay Platen van de Commodores. Just to be close to you live. En daarna -da. Brickhouse en Ceylon. Drie prachtige platen. En uh, nou, mocht u uh, geïnspireerd zijn erdoor, kom maar gerust door met je drie in eentje. Vinden we leuk. Hartstikke leuk. Vinden we dat. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Angela, de koning. Joo. Bij Steunpunt, ook Zandvoort, kunt u binnenkort een bijzondere cursus volgen. Een zogenaamd troostkleed maken. Na het overlijden van een dierbare komt vroeg of laat het moment dat de kleding opgeruimd moet worden. Een troostkleed maken kan een waardevolle bijdrage zijn bij het verwerken van pijn, verdriet en gemis. Deze cursus is bestemd voor mensen die met kleding van een overleden dierbare een troostkleed willen maken. De cursus wordt begeleid door twee docenten... die ervaring hebben in het maken van patchwork, kleden en een rouwverwerking. De cursus start op maandag 20 oktober van 2 tot 4 uur. De les is om de 14 dagen, zodat er ook tijd is om thuis... of in het steunpunt te handwerken. De cursus bestaat uit zes lessen en kost 70 euro... inclusief een kopje koffie of thee. Inschrijven kan via www zandvoort.nl of bij de Bali. En dat is aan de Flemingsstraat 55 in Zandvoort. Op maandag 29 september van half 11 tot half 1... organiseren de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort... gezamenlijk een preventiebijeenkomst voor ouderen over criminaliteit... Tijdens deze bijeenkomst heeft een ex, geeft een ex rechercheur uitleg over de diverse vormen van criminaliteit. Zoals woningovervallen, babbeltrucs, in, inbraak, internetfraude, bankfraude en pinpasfraude. Ook krijgt u tips en trucs om u hier tegen te wapenen. Zo kunt u bepaalde vormen van criminaliteit eerder herkennen en weten wat u moet doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt.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 U bent welkom vanaf 10 uur en wordt dan ontvangen met een kopje koffie. Ook professionals die vanwege hun beroep betrokken zijn bij dit onderwerp... zijn van harte welkom. Meld u aan via postbusveiligheidapenstaartjeheemstede.nl Nogmaals, postbusveiligheidapenstaartjeheemstede.nl Vermeld bij uw aanmelding het onderwerp preventiebijeenkomst... en uw naam, telefoonnummer... Neem voor meer informatie contact op met de heer D. Nieuweboer. Telefoonnummer 023-5485-745. Ik herhaal het nog even. 023-5485-745. Het aantal plaatsen is beperkt en deelname is op volgorde van aanmelding. Geef jouw buurvrouw elke week de plantjes water voor je... Help jouw schoonzusje met het huishouden? Of is het je eigen broer die regelmatig op de kinderen past waar nodig? Dan wordt het tijd om deze kanjers eens flink in het zonnetje te zetten... tijdens de jaarlijk, jaarlijkse Hulp van het jaarverkiezing. Ook dit jaar wordt de verkiezing georganiseerd door de Nationale Hulpgids. Gewoon omdat al die hardwerkende hulpkrachten wel eens een flinke schouderklop verdienen... Uzelf, uw familieleden of collega's kunnen de hulp die volgens u een beloning verdient opgeven via de website van nationalehulpgids.nl. Nomineren kan tot 20 oktober en het publiek kan vervolgens stemmen op de favoriet. In de week van 17 november wordt de winnaar bekendgemaakt en de winnaar die gaat natuurlijk naar huis met een welverdiende prijs. De politie uit Haarlem was zaterdag op zoek naar een 38-jarige man uit Zandvoort... die als vermist was opgegeven. En daarbij is burgernet, een burgernetbericht verspreid. De man werd om uh, half twaalf zocht, ochtends voor het laatst gezien bij de Leidsvaart. De politie meldt dat de man inmiddels terecht is. Een fietser en een bestuurder van een snowscooter... zijn in de nacht van zondag op maandag lelijk te val gekomen... Het tweetal reed over de zeeweg richting Haarlem... toen ze rond half twee fietsers wilden inhalen. De inhaalmanoeuvre verliep echter niet vlekkeloos... waarna het tweetal lelijk te val kwam. De bestuurder van de scooter liep dermatige verwondingen op... dat hij, na de nodige zorg te plaatsen... naar het Kennema Gasthuis moest worden overgebracht... voor verdere behandeling. De fietser is met de ambulance meegereden naar het ziekenhuis. Politieagenten hebben later in de nacht de fiets en de scooter opgehaald en overgebracht naar het politiebureau. En de fietsjes die door het tweetal werden ingehaald, kwamen met een schrik vrij. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt: de zon schijnt flink en het blijft overal in de regio droog. Het wordt maximaal 19 graden en dat is iets lager dan gisteren. Vanavond is het nog helder, maar in de nacht neemt geleidelijk de bewolking toe. Het blijft wel droog en bij een tot zwak afnemende noordwestenwind daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen zijn er wolkenvelden, maar vooral in de middag zien we ook weer regelmatig de zon en dat wordt maximaal 18 graden. In de avond en nacht naar woensdag is het wisselend bewolkt. Regen wordt er echter niet verwacht. De wind is zwak uit het noorden tot noordoosten en het weer daalt opnieuw naar 11 graden. Woensdag zijn er wolkenvelden, maar ook regelmatig zon. Het blijft droog en het wordt opnieuw een graad of 18. Ook de rest van de week lijkt het prima zonnig en droog weer te worden. Met 20 graden op de thermometer is dat prima nazomeren. En tot zover het weer. Daar is hij hoor. Ja hoor. Eindelijk sinds gisteren. Zondag staat hij overal op internet. Bij alle, alle, alle digitale providers. Alright. En dan heb ik het over de CD. Live en Hoeven-Aderichem van Soulful Blues Quality. Here is She's Looking good. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is hem dan, hè? He. Oh, she's looking good. Van die uh, lekkere, lekkere CD van Salve ik kwam het niet uit. 1988, opgenomen live in Beverwijk in Hof en En, uh, nou ja, she's looking good. Oh, dit is nieuw. Ja, ja. Nou, dat klopt dan. Elysium is dit van Beardam. van Beers Den. En dit? Moment Greenbaum. Spirit in the Sky. In the sky. Zo'n eentje uit uh, de 60's die toen ook uh, fors op nummer 1 stond en zo. En de volgende is dat ook, ook zo'n lekkere ouwe, jongens. Je zit een beetje in de ouwe vandaag, ja. Nou, nieuwe komen er nog aan, hoor. Maak je geen zorgen. Ja, er komen nog wel nieuwe ook, hoor. Ik heb nog een paar nieuwe singles straks. Maar eerst nog even deze. De Spencer Davis Group met Stevie Winwood. En dat heet I'm a Man. Maar dat had ik niet al getwijfeld. Niet dat er iets mis is met uw radio, dat het ineens mono is. Want het is gewoon een oude mono-single natuurlijk. Steve Winwood en uh, Spencer Davis. Deze is nieuw. Ik ben je kwijt. Ik ben je kwijt. En ik voel niet wie ik ben. Nummer van Chef Special was het oorspronkelijk. Ik ben je kwijt. Ik ben je kwijt. Toen heette het In Your Arms. Ik moet verder rem.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 De Kick heet uh, de band, denk ik. Dat is een... Ik uh, mis je zo, ik mis je zo. Het een liedje van Chef Special. Tot het einde van de tijd. En toen heette het gewoon uh, In Your Arms. En nu heet het Schuilen Bij Jou. Nou, oké. Okay. Leuk. En leuk voor Chef Special dat ze een cover hebben. Ja, toch? Dat is hartstikke leuk voor die gasten. Ja, Ja, dit is een liedje, een uh, heel beroemd nummer van mijn Facebook-vriend Jan de Hond. Met uh, de maskers. En uh, dat heet La Comparsa. De ZZ en de maskers. Jan de Hond op gitaar. ...begonnen als die Apron Springs en daarna werd het ZZ en de Maskers geweldig band uit de 60's. Het nummer uh, kwam uit 1963. En uh, geannonceerd en uh, natuurlijk ook fantastisch gespeeld door uh, mijn Facebook vriend Jan de Hond. Een oud uh, piano stuk eigenlijk van Ernst de uh, nou Hij heeft dat prachtig bewerkt en zijn versie is standaard geworden. Zijn, uh, ik, ik heb wel eens een keer een radioprogramma met hem gemaakt, uh, tijden geleden. En uh, toen vertelde Trunham, had hij alle versies mee. En dat waren de tientallen, tot aan Filipijnse versies aan toe. Dus het nummer is in zijn arrangement uh, over de hele wereld vreselijk bekend. Wereldberoemd dus. Goed, we gaan uh, door uh, naar het NOS nieuws van één uur. Het is alweer, uh, goh, gaat het hard zeg. En straks na een, natuurlijk een leuke conference en nog meer lekkere muziek. Het Regio Nieuws en wat is meer, zij. Tot zo dus.